Mademoiselle Adeline, Adeline, Adeline Dans ce sol en Pensez pour être caline, caline, caline Comme une chatte, angora Miam. Mademoiselle Adeline, Adeline, Adeline Dans ce sol ja, we zouden eigenlijk. Rekdo Karine, Karine, Karine. Kom in een chatangora. Kom Nee, dat gaan we niet doen. Het, eigenlijk uh, ik had ik een leuk uh, Frans nummertje willen draaien. Van. Uh www.filosorie.com, de, de zuchtmeisjes van uh, Guzboer. Maar dat schuift ook even door, want uh, Laurens is er nog, Lauwens Joensen. Uh, uh, gitarist, muzikant in hart en nieren. En uh, misschien wel de, de, de, de nieuwe Alan Lomax, <laughs> de nieuwe Rykoeder. Let's hope zo. So. Hij moet gewoon een radioprogramma hebben op Radio 6 of zo. Hij moet gewoon een uurtje hebben elke week. Dat, hij, uh, dat, dat, dat moeten we gaan regelen. Ja. En nu, uh, ja, wat zit jij te seinen? Nou, maar... uh, ja, uh, ik wou graag nog een, een, een stukje spelen. Ja? Weer ter illustratie van mijn, uh, ja, wat, hoe ik zeg maar... Uh, van mijn reis terug in de tijd, van de blues en de bluegrass... waar ik ook erg van hou. Uh, in de Blue Ridge Mountains heb je veel fiddle muziek en banjo muziek, En dan heb je ook heel erg weer die uitgestrekte klank. Een beetje dit... Ierse muziek heb je dat ook. Weer een onoplossend akkoord. En, uh, dus de donkere mensen kwamen ook, de, de slaven kwamen ook naar de Blue Ridge Mountains. Er woonden Schotten, er woonden Ieren, er woonden Tsjechen, er woonden Polen, er woonden Italianen, er woonden Chinezen, er woonden wel, inheemse Indianen. En er is een klein poosje geweest dat al die mensen gewoon uh, in harmonie onder bittere omstandigheden samenleefden en te gek muziek maakte. Dat is allemaal één soort smeltcruise geworden. En wat je hier hoort, dit is de Wheel Dat is een zeer... echt een bluegrass nummer... over een sterk groot karrenpaard... dat uh, wagens uit de modder kan trekken. Dat is een Wheel En uh, het is heel blank. Maar luister maar eens... hoe blank het eigenlijk... hoe, hoe blank het we echt... Eigenlijk wel niet is. Nou, dan nee, je bedoelt ho hoe donker het eigenlijk is. Ja. ja. Voor mij zit hier echt wel een beetje... Je hoort hier die hele smeltcruise. Je hoort iersloopjes. Ja, je hoort... Uh, maar je hoort ook een flink stuk Mali. Ja, ja, ja. Dat spannende, ja. uitgestrekte. Ja, ja, ja. ja. Het ja dus, dus dit stukje is eigenlijk gewoon een soort van... Ja, grote smeltcruise uh, in, in muziek. En, Gek toch. Dat hoor je ook um, heel erg in de kloorhammer banjo. Want eigenlijk is de, de banjo uh, een rechtstreekse afstammeling van de Nagoni. Ja. Ja hoor. En de Nagoni, voor de mensen die net luisterden... dat kleine, driesnarige instrumentje uit Mali. We hebben het nog steeds over Mali. Ja, ja. <laughs> en um, wat nog leuker was toen ik die stemmingen ging onderzoeken... toen... Uh, Blijken dat de stemmingen in Mali, echt al duizenden jaren, precies die stemming waren, die ook de blanke mannen op de banjo's uh, in de Blue Ridge Mountains gebruikten. Had je meegenomen je banjo ook naar, naar Mali? Nee, ik had de, gitaar, de oude met de gitaar van mijn vader mee. Oh? Want het, het is al heel heet, dus dan moet je niet altijd nee, nee. veel en zeker geen dure instrumenten meenemen. Nee. Mijn vader die was heel blij nog bedankbaar dat ik hem mee mocht nemen. Want al die grote gitaristen hebben op mijn vaders gitaar gespeeld. En wow. als mijn vader nu met die gitaar bij zijn shanty verschijnt... dan vindt iedereen dat stoer. Oh ja. <laughs> ja. Um, ja, bijvoorbeeld. Je hebt de mountain minor tuning. Ja. Um, dus dit is de gewone majeur stemming. Do, re, mi, Ja, dat is vrolijk. Dit is mineur. Ja. En nu gaan we naar de Mountain Minor. En daar wordt er dus inderdaad gewoon een sus-akkoord van gemaakt. Je hoort gelijk, het is een soort van uitgerekte, onbestemde klank. Ja, ja, ja. En dat komt dus allemaal uit Mali. <tie> Dus, nou heb je van je banjo eigenlijk een, een, een goni gemaakt? Ja, zo zou je Haar het veel kunnen, zeg je. Ja. ja, toch? Het ja. is gewoon een kwestie van uh, op, op die zus, ja, dat zeg maar allemaal weer niet. Ja, en ik vind het is... ja, wat wil je? En ik vind het dus heerlijk om dat, dat zeg maar uh, ja, in mijn muzikale reizen: dat ja. de puzzel steeds meer completer wordt van waar alles vandaan komt. Alles valt zo op zijn plek. Ja. En Mali lijkt nu wel een beetje de eindhalte. Hoe ver kan ik nu terug? Misschien moet ik nog wat dieper de Sahara in... en dat je dan ergens nog bij woestijnvolkeren uit Algerije komt. En je hebt ook de Gnawa in uh, Marokko. Ja. Dat is ook zo'n soort muziek. Dus, Soefie-achtige ja. Soefie muziek, maar het is nog ouder, hè? Ja. Dus ja, wie weet. Misschien uh, valt er nog meer te ontdekken. Nou ja, Mali is natuurlijk ook uh, een heel oud... wat ik er wat ik eventjes over opgezocht heb... Dat... Ja. He, dat Timbuktu, wat zo'n bijzondere ja, stad was de... In, in, in, tussen de 12e en de 14e en de, de, nou, de, de, de 16e eeuw... was dat echt een, een, een, een centrum van uh, islamitische geleerden. He? Ja, een en, kenniscentrum. Ja. En wij kennen het eigenlijk, Timbuktu. Uit de Donald Duck. <laughs> Uit de Donald Duck, ja. Ja, dat is zo. Weet je nog, dat Donald Duck als hij moest vluchten... dat hij dan altijd... Uh, ik ga naar Timbuktu. Zou dat alleen in de Nederlandse vertaling van Donald Duck geweest zijn? Ik weet het eigenlijk niet. Misschien moeten we even naar Disney bellen. Even naar Disney bellen. Um, nou, um, ja? de reis was toen bijna ten einde. We hebben een prachtig festival gehad. Hebben... Misschien nog even interessant om te vermelden: dat alles wat we deden was onder militaire escorten. Er, was een... er waren schermutselingen met Tuareg in het zuiden van de Sahara. Ja, je, ja, ja. Dat zijn zeg maar de oude soldaten van Gaddafi die terug zijn gekeerd. Ja, precies, ja. En ja, die, die zijn niet zo leuk. Nee. Op z'n zachtst gezegd. En wij waren de enige blanke uh, vijf, met z'n vijfjes. En wij kregen dus van het huis van Sana naar het festivalterrein... was er altijd een, een jeep met een mitrailleur. Nee, echt waar? Toch en, uh, en, uh, maar hele lieve jongens die erop zaten. En, uh, de kolonel was uh, Laurent. En dat was een mannetje van ongeveer 1,50 meter. 50. Een heel fel baasje. En voor ons was het natuurlijk hartstikke leuk, want... Uh, hij heette Laurent en ik heette Laurent. Dus samen waren we stereo Laurent. Ja. En toen we, toen we weggingen was hij heel verdrietig. Want toen was hij alleen nog maar mono Laurent. Mono Laurent. <laughs> <laughs> nou ja. ja. Er was één plekje in Niafunker waar je bier kon krijgen. Dat was het uh, plaatselijke hotel. Ja. En dan gingen we altijd met de jeep, met de enorme mitrailleur... en de vijf stoere gasten met tilbanden gingen we even een sixpackje bier halen. Dat was de gast. Dat was echt een spectaculaire manier om even een biertje te gaan halen. Nou, we, uh, we zijn toen nog, voordat we vertrokken, eventjes naar uh, de streek van Kela gegaan. We zijn teruggereden naar Bamako met een jeepconvooi door de woestijn. Helemaal terug naar Bamako. En toen hadden we nog een paar dagjes en onze superlieve chauffeur uh, Suri... Uh, wherever you are, we love you, man. En... Um, die nam ons mee naar het Californië van Mali. Rooie rotsen, watervallen, meertjes. Magische plekken. Ja? Ja, het, af en toe leek het alsof je in de freggelgrot was. En daar maakten ze zulke muziek. En dit hebben we s'nachts bij een kampvuurtje opgenomen. MUZIEK Iba jeli dunui momi tarala anala jeli ale lalero jeli te bulu burun taran jikalama filate nyondo sumala uduno nyakairate dunna mola matoti solarunna nyanya. Iba jeli dunui momi tarala anala jeli ale lal the color of the color of the color of the ka alifabu ni Tu ni ani fudu korokanu koro walimu maiye wala dogo mamoli. Tu ni ani fani ani fudu korokanu koro walimu maiye wala dogo mamoli. Tu ni afongele mama sirani moye tono sorola ila bankolero mowisi beno tu ni afoma ubara mendi niro ubara sarlo mino. La zo ben naar haar, je kunt niet ben Oooh invece me draw in there Oh me know.ara модaloiblampa thatPIkele,functional lighting,rier eventuallyki I.ום progressiveordian locale and strony skinny wasして aveirutan happy dated teenageki online. musiccene, district no служbering in the streets of早还 bizarre color. Maima iwari ka walayini manzanoiju kelembara la kendjat is volaat de afgelopen jaren toe baboe kan ook aan jullie bonjour madame ik bonjour ma vie bonjour ma chérie ik ook bonjour ma vie pourquoi tu n'as pas pardonnez moi pardon nou, dit is weer inderdaad wat jij zegt net. Het is een heel ander geluid. Ja, je komt in een veel zachter landschap, een soort van Californië. Dus je, die muziek die klinkt ook gelijk een, een stuk, uh, ja, uh, zachter. Zachter en, ja. en ja, in, weer iets uh, minder die uitgestrektheid. Nou ja, je zit er ook met die bergen. En, maar uh, de, de, de, Francis die zat nog even op te zoeken. Francis die ook uh, roots heeft in... Uh, hè? Zuid-Spanje, Noord-Afrika. Dat die Gnawa-muziek, die Arabi Arabische Soefi-muziek... dat die Gnawa-bevolking ook uh, afstamt uit... Uh, afstammeling, hè? hoe zeg je dat? Nou, uit, uit Mali. Ja, dus dat is dus allemaal uh, diaspora. Allemaal ja. En ik, ik dacht nog heel even voor de liefhebbers... Omdat we, de, omdat we er toch ook in het begin over hebben gehad... even een klein stukje J.J. Kil. Toch niet, the old man and me got a good thing. Dat vind ik oh, mijn liefde. Maar ja, het is zo lekker. Kedje in moon Waar does your power lie As you move Across the southern sky You took my baby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 A southern sky. You took my pain way too soon. What have you done? Agent. moon ja ik denk dat uh, JJ Kil ook best een malinese had kunnen zijn dat hij, nog, hij moet nog een, weer een plaatje opnemen, alleen met een gitaartje, zei hij. Goed idee. Ja. Ik zat even doorbellen. Ja, um, ja. Um, ik had één grote wens. Toen ik, uh, Precies, toen jij de laatste ik, keer bij mij was. Heb ik een nummer gespeeld? Ja. Uh, in de uitgestrekte stemming, de ja. Dat gaat stemming. Ja. Dat is een Ierse stemming eigenlijk, maar als je in de Ierse stemming speelt, klinkt het toch ook weer als. Die uitgestrektheid, dus dat is leuk. Ja. En uh, dat liedje was van mijn vader. En uh, ik wou altijd als een keer met een kalebas spelen. Toen ik, vanaf de eerste keer dat ik een kalebas hoorde, uh, ja, was ik verknocht aan dat geluid. Dus uh, we waren in Niafunke. En Sule Kane was er. En Soleil Kane is de, de man die ook speelt op het Niafunke album. En dat was een hele lieve, hartelijke man. En die kwam gewoon langs. Op het aarde van Sanna. En de televisiekamer werd ontruimd. Ja. <laughs> en uh, daar hebben we het kleine opnameapparaatje neergezet. Zijn we tegenover elkaar gaan zitten en gewoon in, in één take uh, mijn liedje. Uh, het is een Nederlands tekst, maar in de stijl van Ali. En hoe vond je beetje... het? Ja, hij kon er natuurlijk niks van verstaan. Nee, ja, ja. Maar uh, nee, we zijn uh, tegenover elkaar gaan zitten en we hebben het gewoon opgegooid. En uh, uh, ik heb die opnames, uh, want dat ding is heel hard en de gitaar is heel zacht. Uh, de ruimte was echt te klein. Voor de, voor de, het is een kleine kale bas, ik leg ze op een deken, maar er zit zoveel basgeluid dus Het is echt, het kan een heel drumstel vervangen. Ik kan het elke drummer ook aanraden om te leren. Yes. <laughs> ja, het is te gek. Kan jij het? Nee. Nee, ik kan niet zo goed drummen. Nee, dat nee, helemaal niet, okay. dat is niet zo nee. mijn ding. Nee. Maar um, ja, die opnames heb ik mee in huis genomen en ik heb ze ingeladen in mijn computer. En ik heb nog wat uh, partijen aangevuld. En uh, ja, daar wou ik heel graag mee uh, afsluiten. Ja. Want het was ook een beetje een, ja, een droom van de reis om deze opname. Te kunnen maken. Ik draag hem zoals altijd op aan mijn vader. En ik wil verder uh, Felix, Jan en Henriette en Atti en Annelies bedanken ook voor een prachtige tijd daar. En voor alle Malinezen die dit nog gaan luisteren van de familie, <laughs> merci beaucoup, à tout, et à bientôt. En uh, jij bedankt voor uh, nee, je, moet gewoon je eigen om mij ja, te hebben. hebben. Ze dus moet mij maar eruit gooien. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nooit. Oké. Okay. Later zij je weg en je bent het. En je legt jezelf te rusten, maar je bent nog steeds aan bod. onderweg naar verre kusten, terwijl je nog een fles aan mag. Je steeds aan lager val. Je hebt twee mooie sterke paarden. De een is wit, de ander zwart. Door de gang der duisternis. Maar ik zal ook weer verschijnen. Als de puin weer is. Dit is het, het dagboek van een engel. Dat is de puinhoop van een man.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 Het staat er niet op. Oh. Ah, dan gaan we, uh, ja, gaan we dadelijk nog een keertje doen. Hé, hey, uh, uh, lieve Laurens, ontzettend bedankt dat je er was. En uh, blijf komen met, uh, met mooie lessen. En ik ga, ik ga voor je lobbyen dat je ergens een eigen programma krijgt. Want uh, uh, dit moet uh, voortgezet worden. Ja. Want je bent bezig ook met misschien een documentaire maken. Ja. Dat is leuk. Ja, we gaan een documentaire maken met, uh, over de blues. Ja, ja leuk. Uh, maar ik kan jullie ook meenemen naar Zweden. Want er wordt ook heel mooi muziek gemaakt. Ja, heel graag. Sickness daar nu, hè? En, dus dat... Uh... <laughs> ja, dat is een goeie. En uh, ja. Nou ja, kom maar op. Ja, kom maar mee. Oké, okay, kom maar mee. Weet je, ja. <laughs> ah, kijk, zij willen wel mee. Ik ja. neem je mee. Nice. Ik neem je mee, yes. Je yes, mee op yes, reis. <laughs> Oké, okay. goed. Ik ga. Uh, blijf nog eventjes zitten. Ik ga even uh, aankondigen wat we nu gaan doen. Dat ik even helemaal in mijn draaiboek. Uh, Volgens mij zijn we toe aan Rex van Beuningen. U weet wel, zelf benieuwd, popmuziekkenner. Die is weer op muzikale speurtocht gegaan. En uh, Jan Emaus, praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Emaus. Is jouw favoriete gerecht nog steeds spaghetti? Wel, zeker wel. Ja, want ik wilde zo graag weten, het is ook op verzoek van een paar luisteraars... is dat dan à la uh, Bolognese of anders? Je hebt helemaal gelijk, hè. het is Bolognese, maar dat wist je. Hè. Ik zie de glinstering in je ogen. <laughs> ja, Bolognese, man. zo Erg lekker. Hey, en de stap van uh, spaghetti naar, naar wie? Ja, ik wil even met jou naar Louisiana. Louisiana is een staat in de Verenigde Staten... Een van de Zuidelijke Staten. Met uh, New Orleans als, uh, als, als uh, gloeiend middenpunt. Uh, ik wil het met jou hebben over een uh, zideko-artiest. Zideko? Uh, wel, sommige mensen zeggen zij maar het is zideko. Ja, laten we... Hoe weet je dat? Ja, ik weet alles. Luister, uh, zideko... Komt, ik zal het even verklaren, maar meteen to the point. En van les haricots. Les haricots zijn de boontjes. En er is een liedje dat heet zideko sans pas salé. De boontjes zijn niet gezouten. Ja, en dan zitten we toch weer heel dicht bij de spaghetti waar we net over praten. Precies, want bij de spaghetti bolognese is het natuurlijk heerlijk om groene boontjes te eten. Jazeker wel. En zeker in Louisiana. En we praten hier over de king of zideko. De koning van de Zideko. En uh, waarom? Omdat de man heeft zeer, zeer in de jaren 50 al heel veel werk gepleegd door rhythmablues te mengen met accordeonmuziek. Hoe kwam die daarop? Ja, kijk eens, die accordeon die is dus via de Franse uh, uh, de inwoners daar terechtgekomen, vanuit Frankrijk uiteraard, via Canada naar Louisiana. En de creolen die daar uh, ook waren, de voormalige slaven... en mensen uit het Caribisch gebied... ja, dit is een geschiedenisles van Heb ik jou daar... die hebben die accordeon opgepakt en die hebben er het zijne meegedaan. U mag uh, rustig thuis uh, notities maken van, uh, van deze uiteenzetting. Hoe heette die nou? Clifton Chenier. En wat ik nou zo leuk vind is... Hè, dat, ja, we hebben een vorige gesprek gehad... Ja. dat jij me verteld hebt dat Clifton regelmatig bij jou thuis in Limburg op bezoek is geweest. Ja, dat is, dat is een van de dingen waar ik een hele goede herinneringen aan heb. Maar wat was het nou het geval? De man wilde eerst zes koppen koffie... en dan pas praten en dan pas spelen. Nou ja, Rex is natuurlijk ook niet van gisteren. Dus daar werd flinke potten koffie gezet voor Clifton Zenier. Wat was zijn favoriete bonenmelange? Oeh, ja. De, die jongens van bruine bonen, ja, ja. En Jambalaya, niet te vergeten, een van de grote gerechten uit Louisiana. Ik wil vandaag een plaatje draaien dat in het Engels heet... Keep a knocking but you can't come in. Ik zal het nog één keer zeggen. Keep a knocking but you can't come in. Je kunt ja. meeschrijven, Maar aangezien Louisiana dus een grote Franse invloeden heeft... waar ze dus een soort van Frans spreken, dat heet patois. Ja, want een geschiedenisles vandaag, is er veel te leren. Uh, dit is... Tu peux cogner, mais tu peux pas rentrer. Tu... tu je kan je een ongeluk kloppen aan de deur, maar je komt er niet in. Je spreekt wel je hè? Ik hoor zo drie verschillende versies voorbij komen. Pas op, anders begin ik in het Filipijns. Hé, hey, en uh, gebruikte hij er uh, suiker in eigenlijk? Dan wil je niet weten. Vijf scheppen, Jan. Echt waar? Ja. Hoe is het uh, tegenwoordig met Clifton? Dood. Oh. Gaan we nu luisteren? Ja. We gaan luisteren. Is dit Clifton zelf? Ja, is Clifton. Let op. Spreek dus als de neef. <middels> Mais des yeux quand C'est pas des critères Oh no C'est trop tard C'est après mes nuits avais fini Les rois la porte C'est trop tard soul I'm a part of it. luk Dankjewel uh, Rex. En dankjewel Jan, dat je het er weer zo mooi uitgetrokken hebt. Heerlijk nummer. Goed, uh, we gaan het uh, mysterie van Emily spelen. U weet het, uh, Jan heeft een mooie tekst geschreven over iets of iemand. U moet rijden wie of wat het is. Het is ingedeeld in drie fragmenten. Na het eerste fragment, als u dan al weet, wat heel knap is... dan uh, kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. Doe dat niet, want anders ga ik er veel te snel doorheen. Na het tweede fragment nog twee knijpkatten. En na het derde nog eentje. En het, het telefoonnummer dat je moet bellen is 0800-1121. Uh, en uh, je krijgt, oh, hè, want ik heb een stapeltje uh, boekjes gekregen van Charles van der Broek. En die heeft, uh, uh, hoe heet die, Cornelis Vreeswijk uh, uh, liedjes van hem op papier. Oh, dat is trouwens, uh, Lauwens is ook een grote liefhebber van, uh, van uh, hoe heet die, van Cornelis Vreeswijk. Nou ja, goed, dan je dus, krijg je dus erbij als cadeautje. Hartstikke leuk, toch? Goed, we gaan gelijk beginnen. Uh, hier heb ik het. En, eh... Uh, hier komt-ie. Neem een man in gedachten. Een man met tunnelvisie. Een man in een permanente staat van ontreddering. Een man die de wereld en iedereen die erop leeft... ziet als een constante bron van bedreiging. Een man dus die in staat met, van oorlog is met alles... Een man die op al die ellende maar één antwoord weet. Nog meer tunnelvisie, nog meer verongelijkt gemompel, nog meer leugens... en vooral geen enkele poging tot ontsnappen aan de hel die je dagelijkse leven nou eenmaal is. Nou, zo'n man dus. Probeer daar een naam bij te vinden. En ja, wees een beetje creatief, hè? Sta erbij stil dat die hel misschien helemaal niet zo erg is. Voor die anderen dan, hè? Voor ons dus. 1121, als je denkt te weten. En wat gaan wij doen? Uh, oh ja, ze waren uh, hier al te gast in 2008. Eh, in de hoop daar door te breken in Nederland. En nu met hun vierde album met de titel Welke Raad. Lijkt het eindelijk te lukken. Hier het eerste nummer. Zang, zanger Klaas Deloru. Ja, die krijgt de hulp van uh, Sarah Bettens. Gewoon een lekkere popdown. Je ingebracht, moeten we daar draaien. Maar ik ga eerst, eerst even praten met uh, Marleen. Goedenacht, Marleen. Dag, Adeline. Goh. Dus ik heb het helemaal verkeerd. Hoezo? <laughs> nou, Hoezo? ik kom meteen aan de beurt. Ik kom meteen. Ja, je bent gewoon de eerste beller, Marleen. Dus uh, dat is uh, <laughs> ja, logisch. Ja, ja. Huh? Nou, okay. En jij dacht, ik ga eens heel creatief zijn en ik kom met een heel leuk antwoord. Ja, ik dacht, zaterdag. Want Sartre vind je iemand met tunnelvisie en uh, met uh, verongelijkt gemompel en uh, bang nou, voor het leven? Dat kwam aan het eind met die, met die anderen en de hel. Lanferre, oh. c'est les autres. Oké, okay, sta erbij stil dat, dat die een... hel misschien helemaal niet zo erg is voor de anderen, voor ons dus. De hel, dat zijn de anderen, heeft hij gezegd. Ja, ja, ja, ja. Dus vandaar. Oké, okay, ik... nou, dat vind ik hartstikke leuk gevonden. Ja. Het is nou, als je weet wie het is, dan, dan, dan moet je erg lachen, denk ik. Dat is best. <laughs> het is dus helemaal fout. Maakt helemaal doe, niks doe uit. Door Jan Smit of zo. Nee, Jan Smit is het niet. Nee, nee, nee, nee. Goed. Hey, ik ga door naar de volgende. Dag Marleen. Oké, okay, dag. Ruud, goeienacht Ruud. Goeienacht. En uh, uh, hoe is het met jou? Met mij is het goed. Ik heb uh, genoten van Laurens, mag ik wat ja, zeggen? Ja, te gek, hè. Is toch niet normaal? Mag ik, mag ik dat? Wat, dat wilde ik daar nog wel even zeggen. Ja? Ik weet niet of hij het weet, of jij het weet. Nou. Maar lieve Joris, heeft daar een prachtig boek over geschreven, Mali Blues. Oh, te gek! Ja, moet je lezen. Oh, wat een goed, goede tip van je. Ja, en dat is, uh, zij heeft een tijd met Traoré uh, opgetrokken. Oh leuk. En uh, nou ja, je, met lobby. Het artist, die is een uitstekend schrijfster. Dus dit en dat is echt een, ja, het is al een flink aantal jaren terug, maar uh, uitstekend verhaal, Mali Blues in een boek. Ga, nou, ik, ga ik morgen naar de boekenwinkel? Jazeker, ja, zeker. oh wat goed. Ja. Dankjewel ja, voor nee, tip. het. tip. Het is het waard om, om te lezen. Ze schrijft het ook heel leuk, okay. ook over zijn nukken. <laughs> dat, <laughs> dat is echt heel leuk om, uh, om, te, om te lezen. Dus nou. Ik denk van, ik moet in ieder geval even, uh, even nu bellen om even kijken voor de knijpkart, maar ja. aan ja. de andere kant, uh, <laughs> ja, ik moet ook zeggen dit is een van mijn favoriete nachtprogramma's. Nou, Oké, okay, nou dankjewel. Nou, hartstikke goed. En Ruud, wie denk je dat het is? Ik uh, dacht Tom Waits. Een man met tunnelvisie? Ja, ik vind hem toch enigszins uh, uh, elke keer uh, uh, toch op hetzelfde uh, ah. uitkomen. En zo'n gemompel, dat is toch bu buitengewoon uh, aantrekkelijk om uh, naar te luisteren. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, goed, ik moest toch bellen, vond ik. Ja, precies, daarom maakte ik geen reet uit. Oh, sorry. Maar, uh, <laughs> Nee, nee, dat geeft niet, is ook goed, klopt ook. <laughs> <laughs> Het is hartstikke fout. En ja, uh, okay. maakt niks uit. Dus we gaan, ik ga het volgende fragment lezen. Als je het dan denkt wel te weten, bel rustig nog een keer, oké? Okay? Oké, okay. en in ieder geval de Mali Blues lezen. Ja, heel Yo, goed. dank je. Doeg. Uh, hier komt het volgende fragment. Het zou inderdaad die Henk kunnen zijn, die van Ingrid. Maar die bestaat niet eens. Bovendien was ons verzoek: ga een beetje creatief op zoek naar een naam. Verlaat de gebaande paden van het redeneervermogen. Ga linksaf of rechtsaf of achteruit, omhoog, mag ook. Kortom, ga met een oogenschijnlijk normaal vraagstukje eens heel andersom. Heeft de man die wij zoeken ook altijd gedaan. En deed de halve wereld een groot plezier. Maak van je zwakte je kracht. Denk op een begrafenis niet: we moeten treurig wezen. En fijn, zo'n persoon dus. Hij heeft al jaren regelmatig voordrachten over dit soort zaken. 0800-1121, als je denkt te weten. En nu gaan we, uh, uh, Laurens, wat gaan we draaien? Nummer twee. Nummer twee, ja. Nummer twee, maar wat is het? Dit is een, uh, die draaide ik gisteren in de auto. En dat uh, is Peter Gabriel, die, gra die liedjes van anderen zingt. En hier zingt hij een liedje van uh, Paul Simon. En omdat we toch een beetje, het is een nummer van uh, de Graceland plaat. The Boy in the Bubble. Maar Pieter Gabriel heeft hem met uh, een minimal music uh, componist. En minimal music komt ook weer in de buurt van okay. Mahali. Ja, hier moet ik je terugkomen. We zijn nog helemaal niet klaar. Um, ja, daar wil ik jullie even me achterlaten. Dat is gewoon een mooi, uh, mooi nachtliedje. Oké. Okay. It was een slow day en the sun was beating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 The way we look to a song, the way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry. Swept across the desert and it curled into the circle of birth. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers, and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera.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 Turn around, jump shot. It's everybody jump jumpstart. Every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the baboon heart. These are the days of lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere.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 A distant constellation that's dying in a corner of the sky These are the days of miracle and wonder nummer. Ken het helemaal niet. Zo mooi. Hier, hier dit hoesje natuurlijk. Aan de telefoon heb ik uh, uh, Sikko. Ja, goedenavond. Goedenavond Sico. Alles goed? Ja, lekker, heel goed. Oh, heel goed, is... Lekker dat zo laatjes klaar voor op zijn. Oh, Oké. Okay. Nou, dat gaat. Dat is allemaal fijn nieuws. Wie ja. denk je dat het is Sico? Ik dacht dat het Geert deulders was. Hoe kom je daar nou bij? Nou, er stond een artikeltje in de NRC of in het Valskrant, nou. uh, dat al zijn kikkers uit het man springen. Wat zeg je? Al zijn, ki zijn kikkers? Nou, er waren zeker vier statenleden en die zijn eruit gesprongen. En er zijn nog een paar, dus de partij is onderleden. leden en die vet heeft een tunnelvisie over de islam. Ja ja, ja, ja, ja. ja. En ik ja. heb een weddenschap afgesproken op mijn werk... En wat was dat voor weddenschap? Met een Turkse mevrouw, die spreekt wel redelijk Nederlands. Ja. En die zegt, uh, ik luister vaak naar de radio straks. Ja. Ze, nou, ik kom elke, elke zondag of maandag op de radio. Nee, zegt ze. Ik zeg ja. <lacht> Dus nu heb je een weddenschap gewonnen. Nou, nou als ze morgen uh, op het werk is, ik, ik, ik zit er weer, dan heb ik die weddenschap gewonnen, ja. Oké. Okay. En het gaat om niks, om, om een kopje thee of zo, weet ja, ik wat. Ja, precies. Nou, hartstikke goed. Zeker, dan heb je die heb je gewonnen, maar een knijpkat, uh, die kan je... je, je oh, uh... Die kan je, je? in mijn zak steken. Nee, die kan je niet in je zak steken, want het is hartstikke fout. Dat weet ik. Ik weet <laughs> okay. het wel. Dat weet ik. Natuurlijk weet ik dat. Oh, oké. Okay. Ja, goed. Ik, ik goed. Stik, ja. ik, ik doe het meest om, om de lol of ik eventjes... Ik ga het kort maken. Ik ga door naar de volgende. Hey Sico, Hele fijne week gewenst, hè? Dank je wel. Jij ook, hè? Dag. Dag. Uh, Loek. Loek. Goedenacht, Loek. Hallo, Aline. Hey, ben, um... al, ben je nog wel wakker? Half. Ja, nou. Nou, ik, ik werd wakker, toen dacht ik, zet de radio aan. Oh ja. En toen ineens... Uh, Loek, heb, je, heb, heb je geen vandaag, Loek? En dat... Uh, dus ik had al gebeld, en mijn eerste antwoord was Hans Dorrestein. En toen heb ik gelijk teruggebeld, bij de tweede aanwijzing. Uh, ik denk em Emil Ratelband. En hoe kom je daar zo op? Ja, ik vind wel dat hij toen nog visie heeft, maar hij is ook grappig... en. Hij kan ook uh, somber doen en ja, dat was gewoon mijn, uh, mijn insteek. Ja, ja. Nou, dat is helemaal fout. Helemaal fout. Oh. Helemaal fout. Als je hoort ja, wie het is, dan zeg je, oh ja. Wat zeg je? Als je straks hoort wat het is, dus blijf luisteren. Ik, ik ga nog een, een fragment voorlezen. Ja, en blijf was, luisteren. En ja, volgens mij je. valt het muntje dan. En bel rustig nog een ik, keer dan. Ik heb één keer uh, twee knijpkatten gewonnen. Oh jee, ja. Dat was, toen was het Jozef Verluns. Oh, dat is heel knap. Dat is de hele tijd terug. Ja, dat is inderdaad. Ja, dus Hé, hey, maar ik vroeg je... of jij geschaatst had vandaag of niet? Wat zeg ik? Geschaatst? Ges... Ja? Nee, nee. Hou je niet van? Ik heb het ooit geprobeerd te leren. Toen was ik zeven, um, acht jaar en het uh, is mislukt. Oké, okay, nou, <laughs> never mind. Dus ik heb het nooit Goed. meer geprobeerd. Ik ga het volgende fragment voor te lezen. Oké, okay, dank je. Dag. Om nog even terug te komen op uh, begrafenissen... Een van zijn mooiste speeches hield hij bij zo'n gelegenheid. Hij schold de overledene uit voor alles wat lelijk is... en claimde de eerste te zijn die fuck, zei hij tijdens de begrafenisplechtigheid. En hij eerde op die manier zijn vriend in de kist op onnavolgbare wijze. Beter kon gewoon niet. Er ging een zucht van verlichting door die aula in Engeland. En dat heeft hij dus al in al zijn sketches en films gedaan, hè... Uh, neem een vertrouwd thema, uh, Jezus. Uh, of een hotelletje op het platteland, uh, een kantoor, een winkel. Nou, doe vervolgens wat iedereen wel eens denkt, maar bijna nooit doet. Zet de poorten in je kop open, zodat twee gedachten die elkaar normaal nooit ontmoeten, toch verbonden raken. Nou, dat wil nog wel eens heel erg leuk uitpakken. 0800-1121, als je denkt te weten. Uh, en, uh, dan ben ik weer mijn draaiboek kwijt. Oh ja, hier... Uh, ja, ik, even wat uh, jeugdsentiment. Een van mijn eerste eigen LP's was de meest toegankelijke Frank Zappa plaat. Dat is Overnight Sensation. Dat nou, behoeft geen toelichting dat ik dat hele album uh, nog steeds uit mijn hoofd ken. Ja. Nou, de volgende song, de tekst is dus uit 1973. En hij is nog helemaal waar. Luister maar. Het gaat over je tv. En het heet Ami Slam. oozing out from your chin. Doe maar. <middels> Oh, die gitaarsolo's. Lekker ouderwets. Heerlijk! Goed, aan de telefoon, Ron. Goedenacht, ja, Ron. Goedenacht. Zit je in de auto? Ja. ja, nog steeds. Wat, in de vrachtauto of gewoon je... Uh, uh, uh, wat nee, ben je... nee, nee, nee. Nee, in de vrachtauto. Oké. Okay. Ja. Eh, en wat vervoer je? Eh, uh, uh, levensmiddel op dit moment. Alright. Goed, wie denk jij dat het is, Ron? Ik zat te denken aan Herman van Veen. Hoe kom je daar nou toch bij? Ja, een beetje tunnelvisie, van simpele dingen en uh, leuke dingen maken. Oh, oké. Okay. Dat was de ingeving die ik daarvan kreeg. Oh, oké. Okay. Nou, Ron, ik, ik zal het kort houden, het is helemaal fout. Nou, dan hebben we helemaal pech. Ja, oké, okay, goede ja, ja. reis nog. Ja, dankjewel en een fijne uitzending ja, nog. Dag. Oké, okay, dag. Eh, uh, Avra, daar was je weer? Ja? Ja. ja. Ik dacht, uh, Hans Theeuwen. En hoe kom je daar zo bij? Nou! Eh, uh, officie hij wilde maar één ding, cabaret maken. En toen vonden mensen hem leuk. En dat vond hij niet leuk. Toen is hij naar Engeland, schotland gegaan, om iets anders te doen. Ja, ja. En toen is hij toch... Ja, ja, ja. Nee, ik, ik, ik, ken, ik ken het verhaal van Hans Steven, ja, dat is waar. Maar uh, het is helemaal fout. Ik, dat vind ik wel jammer, want nu heb ik dus geen, uh, geen goed antwoord. Van niemand niet. Terwijl, kijk, als ik nou zeg... Uh, ja, wat zullen we doen? Zal ik, zal ik het verraaien wat het is? Hè? Dus iemand uh, met tunnelvisie, daar werd bedoeld op een van de karakters die die speelt. Um... Nou, ik vind uh, met uh, tunnelvisie, hij uh, had... Nee, maar... nee, nee, nee, jij hebt het gewoon fout. Er, is nog een beller. er komt nog een beller. Dus ik ga jou ophangen, lieve Avra. Bedankt voor het bellen. Dag. Dag. Uh, ja, ik heb nog een beller. Pepijn? Pep ja. Pepijn. Nou, Hoi. Ik ben heel erg benieuwd wat jij denkt. Ik, goed dat je nog even belt zo op de valreep, want ik vind het zo zonde om te verraden. Ja? Wat is het? Wie is het? Uh, John Keyes. Ja! En hoe, waardoor wist je dat? Uh, dat wist ik uh, vanwege die begrafenis. Uh, en uh, de urn uh, die werd omgegooid. Ja, dat was bij de begrafenis van Graham Chapman, een van de, yep. de vol... Uh, hoe heet het nou? De... Hoe heet ze nou, de jongens? De uh... Monty Python. Ja, de Monty Pythons natuurlijk. Ja, ja. Oké, okay. en dat, dat eerste stukje over die man met die tunnelvisie... dat sloeg natuurlijk op Basil Fawlty. Ja, en, uh... ja geweldig. Ja, ja, ja, ja. Nou, wat leuk dat je nog even gebeld hebt. Je uh, blijft aan de lijn, dan noteert uh, Francis je uh, gegevens. dan uh... Stuur we een knijpkartje naar je op. Hey, ja? En uh, Laura is ook bedankt voor de geweldige muziek. Ik hoop ja. hem uh, te ontmoeten. Ja, hij is, hij is te gek, hè? Hij is net in de taxi weg, want... Uh... Maar hij mocht niet meer blijven van zichzelf. Want het is te laat. Nee, het is ook laat. <laughs> okay. Nou, jij voor straks wel te rusten. En uh, geef even je gegevens door. Ja? Doe ik. heel bedankt. Goedendag. Uh, wat staat er, jongens, op het lijstje voor. Oh, ben ik toch ongelooflijk, een tut? Uh, het gaan... Oh! Wat gaan we doen? Uh... Oh, nee. Voor... Nou ja, doe maar lekker toch de autowasserij van. Uh, van uh... Ja, vind ik wel nog eventjes, heel snel. Van uh, Cornelis Vreeswijk.